1. Elf uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koningin Beatrix en haar familie zijn in Renen voor de viering van Koninginnedag. Om tien uur kwam de Koninklijke Bus aan. Kinderen zongen een welkomslied en daarna hield burgemeester van Oostrum een korte toespraak. Welkom, welkom, welkom hier in welkom. Majesteit, vandaag vieren we uw verjaardag. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Nog vele gezonde jaren gewenst. U hoorde het de kinderen net al zingen. Rhenen is van nature bijzonder en ook een stad met een wonder. Wij zijn trots op onze stad en dat laten we u het komende uur heel graag zien. welkom. De leden van de koninklijke familie maken een tour door het centrum. Ze brengen onder meer een bezoek aan het Oude Raadhuis... en de laatgotische Cunera-kerk. En er zijn ook allerlei activiteiten. Een paar prinsen, onder wie prins Willem-Alexander... deden mee aan het traditionele werpen met een wc-pot... waarbij de kroonprins zei dat hij veel weet van watermanagement... dus ook veel van wc-potten. En na Renen gaan de Oranjes naar Veendael... waar ze een route lopen langs zeven thema's... die kenmerkend zijn voor die gemeente. De Franse president Sarkozy doet aangifte tegen Mediapart. De linkse nieuwssite schreef zaterdag bewijzen te hebben dat de Libische leider Gaddafi geld had toegezegd voor de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007. Volgens Mediapart blijkt uit officiële documenten dat Gaddafi een bedrag van 50 miljoen euro wilde geven. Sarkozy zei vanochtend dat het bericht een botte leugen is en dat hij aangifte gaat doen. Sarkozy neemt het zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op tegen de socialisten Hollande. De huidige president staat ver achter in de peilingen. In de stad Idlib in het noorden van Syrië zijn volgens de Syrische oppositie zeker twintig doden gevallen. Toen twee bommen ontploften bij gebouwen van de veiligheidsdienst. De Syrische staatstelevisie meldt acht doden en twee gewonden. De meeste doden zijn volgens de oppositie leden van de veiligheidsdiensten. De bommen ontplofte bij een gebouw van de luchtmacht en een gebouw van de militaire inlichtingendienst, meldt een Syrische mensenrechtenactivist vanuit Beirut. Het is nog niet bekend wie er achter de bomaanslagen zit. In Rosmalen zijn twee jongens aangehouden die een grap met een medewerker van een tankstation hadden uitgehaald. Een van de jongens had een sjaal voor zijn gezicht gebonden en liep daarmee de winkel bij de pomp binnen. De pompbediende dacht dat hij werd overvallen, maar in plaats van een wapen trok de jongens een pinpas. Zijn vriend filmde het tafereel van buitenaf met zijn telefoon. Tweetal van 15 en 17 werd gearresteerd door een politieagent die toevallig voorbij reed. Nou, dan is weer nog veel zon, vanmiddag ook stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en vannacht, vooral in het midden en zuiden, regen met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen wolkenvelden, een enkele regen- of onweersbui, weinig zon en ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door de bezoekers aan het Sprookjesbos staat er een file op de N261 richting Tilburg bij de Efteling. En op de A59 Zonzeel richting Os tussen Dussen en Waalwijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. Koninginnedag op 1. Zo een prachtig feest. Rechtstreeks vanuit het centrum van Venendaal het van Brakel en Sven Kokkelman. Bijna vier minuten over elf. U bent terug in Venendaal, waar wij in afwachting zijn van de koningin en de rest van de koninklijke familie. En het gezelschap is nu bezig aan de laatste minuten in Renen voor de eerste etappe van het bezoek aan de provincie Utrecht... op deze Koninginnedag 2012 met de koningin. In, zoals Jeroen het zo mooi zei, zachtblauw en maxima in het okergeel. Maar jij kunt beter schilderen met woorden dan ik, Jeroen. Ja, nou ja, ook schilderachtig is wat er dan achter blijft. Ik sta nog op het kerkplein. En euh, nou ja, dan zijn alle vrolijke handwerkjes hier nog op tafel verspreid. Kinderen gaan gewoon door met hun zalige keekjes. Ik heb er één mogen proeven. Voor de proviandering van de verslaggever wordt gezorgd. Koningin loopt nog door, zie ik op een groot scherm. Ik sta hier bij een meneer die niet uit Rhenen komt. Ook een keurige, um, grijzige jas. Witte schoenen uit Amsterdam. Vanochtend om vijf over half zeven de trein genomen bij het Amstelstation. Dat klopt. Van uh, grote fan van uh, prinses Maxima. Ook van de koningin. Maar uh, Maxima al jaren, vanaf het moment dat ze uh, in Nederland aankwam... enorme fan. Ik vind haar warm, uh, een geboren koningin. En het zou een dochter van de koningin zelf kunnen zijn. Wat straalden ze uit, allebei, om uh, met de koningin te beginnen? Uh, ik zag wel uh, dat ze andere stemming hadden. vind ik heel logisch. Uh, toch blij uh, dat ze naar Reen en Veenendaal zijn gekomen. Maar ik, ik zag iets minder feest in hun ogen. Maar dat vind ik een logisch gevolg. Uh, dat zijn de meest sprekende delen, hè? Ja, uh, dat klopt. En, uh, maar toch heel prettig dat ze toch hebben door laten gaan. En uh, toch een heel positief Hollands gebeuren, Koningerdag. Gemaakt zal ik het niet noemen. Ik heb ze vaker zien rondlopen. Maar ja... Er zit iets gemengd in. Uh, dacht ik precies hetzelfde. Ik als royalty-fan had eigenlijk verwacht: ik denk het gaat niet door. Uh, maar het is gelukkig toch doorgegaan. En uh, ik heb de koningin de laatste weken diep bewonderd. Met een enorme enthousiasme, toch voor haar werk. Maar het is altijd al zo geweest: uh, de Nederlanders willen haar blijven zien. En eh, knap van daar. Kom... En dat vult ze weer in? En dat vult ze weer in. En ik heb ook het idee dat het een hele goede positieve afleiding is... onder de mensen als, eh, als thuis zit alleen. Toch een warm bad. Eh, absoluut een warm bad. En eh, de Hollanders houden van oranje... En, uh, en dat zie je in zo'n kleine... In ieder geval de Hollanders die hier staan. Dat, dat... En, en u uit Amsterdam is zo'n dorpje aan de Nederrijn. Nou, dat klopt. Amsterdam is toch de populariteit de laatste tijd toch wel wat groeiende. En uh, ik zag het twee weken geleden met het Turk staatsbezoek uh, Weer een keer op de Dam, op het paleis. En uh, ik zag gelukkig toch veel toeschouwers. Uh, positief om te zien. Maar... U heeft ook gesproken met uw favoriet, met Maxima. Ja, er is uh, toch altijd een... En toen zei ze van nou, volgend jaar weer een koningin? Wat de, nee, nee, dat zal ze nooit zeggen. En, uh, maar ik heb altijd een klik met de prinses. Ik kon het zien, hè? al ja, ja. vaker met elkaar gesproken. Ja, dat klopt. Uh, ze kent me. En uh, ik, ik, ben, uh, ik vind haar warm. U bent niet het type Damschreeuwer. Nee, gewoon gezellig. Absoluut niet. En uh, ik hou van gezelligheid en, uh, en puurheid. Oké, okay. en ik ga de bus nemen. Dank u, u weer naar het Amstelstation. Dank u wel. Goed. In Rene worden bussen ingezet, uh, Karin Albus. Uh, maar, maar jij blijft achter, hè? Jij uh, zwaait de koningin uit, dan. Ja, hoor, zeker weten. Dat moet toch iemand doen, hè? Maar, uh, nou nee, hoor, er zijn nog genoeg mensen met mij die, uh, die hier blijven. Hoewel het grappige is, op het moment dat dan dat gezelschap voorbij is. echt drie minuten geleden was het hier rijden, dik. En ik zie nu trouwens Jeroen voorbij sprinten. Nou. Uh... Het doet zijn best om die bus te halen. Het gaat hem lukken, dat, dat weet ik zeker. Maar uh, op het moment dat zeg maar, het gezelschap uh, uh, voorbij is, dan is het ook in een mum van tijd dat dan die rijen dik uh, zich verspreiden. Hè. Een deel van de mensen gaat dan weer iets verder op de route proberen te komen. Om ze nog een keer voorbij te zien komen. Uh, Anderen die, uh, die kijken naar hun foto's, want er worden volle foto's gemaakt. Draaien zich om, gaan met elkaar na praten hoe het was. En uh, nu ga ik even proberen of ik bij zo'n gezelschap even aansluiting kan vinden. Zeg goed. Goedemiddag, ik klim even op uw bordes. U stond eerste rangs, hè? Ja, daar vallen we mee. Oh, heb je het niet kunnen zien? Van veraf wel. Van veraf wel, maar is het, woont u hier? Nee. Oké, okay, uh, woont er hier iemand? Uh, Oké, okay, die mevrouw, ja, nee, ze loopt naar binnen. Dan, dan zal ik haar uh, met rust laten. Maar hoe was het zo voor de deur uh, de koningin uh, voorbij zien lopen? Ja, ik kon het niet zo goed zien, maar beneden hebben we heel goed zicht gehad. Ja, dus dat was uh, heel leuk. Ja. Het is nou echt een feest voor Renen. Ja, dat blijkt wel, hè? Ja, alles loopt uit, dus uh, ja. En uh, veel foto's gemaakt, want ik zie het apparaatje ja, nog in uw hand. Ja, moet gelukt zijn, dus uh, ja. En wat gaat u er dan mee doen? Uh, mijn uh, man en mijn dochter die speelden beneden het cunera mee. Dus ik heb mooie foto's gestoten, hoop ik, dus, Ja, uh, ja. Nou, dat was ja. ook een spektakel waar ze lang bij bleven kijken, hè? Ja, ja was wel leuk, ja. Eer van het werk. Heeft u zelf nog die kostuums helpen in elkaar zetten? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat hebben ze allemaal laten doen. Dus nee, ik mag alleen kijken. Kunt u voorspellen, want zometeen is het koninklijk gezelschap natuurlijk verdwenen. Hoe gaat het nou verder in Renen? Gaat iedereen nu weer terug naar zijn huis of blijft het feest en vrije markt? Ik denk dat het gros hier wel blijft hangen, ja. Ja, ik denk het wel. je bittertje erbij. Ja, precies. Het is mooi weer. Lekker ijsje, lekker drinken. Komt wel goed. Veel plezier erbij. Ja, dankjewel. Karin Albers. Philip. We zaten straks te kijken naar die bokaal met die toiletpot erop. Helemaal aan het begin van het, <laughs> uh, uh, van het bezoek aan Renen Met een toiletpot werpen. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n bokaal? Want de prins loopt daar natuurlijk niet de hele dag mee rond. Wie krijgt het ding en waar gaat het naartoe? Hey, uh, daar zijn mensen voor die in het gezelschap, die achter het gezelschap aanlopen. Uh, en uiteindelijk gaat die, uh, die bokaal die gaat naar het Koninklijk Huisarchief. Daar gaat alles heen dat ze krijgen. Uh, dus tot het einde der tijden staat daar straks een plastic bokaal met een toiletpot erboven opgeschroefd. Ja. Maar waar is dat, dat Koninklijk huis? Dat is, dat, is, dat, is dat is in Den Haag. En uh, daar zal het ongetwijfeld uh, volstaan met uh, wat uh, Wim wat, wat, wat Sonneveld ooit uh, goed bedoelde troep noemde. Ja. Ja. Ja. En ik verdenk uh, de archivaris ervan dat hij ze nu dan ook wel eens een keer wat kwijtraakt. Ja. Want uh, anders dan is het, is het natuurlijk heel erg snel te klein. Ja. Want ze krijgen heel erg veel uh, ja. troep. Ja. Ja. De, ja, ze krijgen natuurlijk leuke dingen met tekeningen. Maar het is zoveel op een gegeven moment moet je ook een beetje schifting oh, ja. aanbrengen. En keer wordt, wordt overigens uh, de spullen ook wel doorgegeven. Ja. Hoor. Dat is bijvoorbeeld bij de geboorte van de prinses. Ja. Daar zijn er zo vreselijk veel knuffelberen en andere knuffelbeesten zijn er, uh, geschonken. En die kun je onmogelijk daar in het Koninklijke Huis allemaal kwijt. Dus die zijn doorgegeven aan kinderthuizen enzovoort. Maar is dat een grote loods? Ja. Of wat, wat is het? Waar, waar, waar het, is, het, het? Het is een, het is een prachtige het, kelder, toch? Het is, het, is, het is prachtig. Het is een ja. mooi oud gebouw. Ja. Er is ook niet zo heel erg veel ruimte. Het is in ja. het centrum van Den Haag. Er is ja. ook niet zo heel erg veel ruimte. Maar er ligt bijvoorbeeld ook nog goed bedoelde troep uit de 19e eeuw. Hè. Dan waren ze op bezoek bij een boerderij en dan kregen ze ja. een, een melkemmer bijvoorbeeld. Er liggen daar 19e eeuwse melkemmers die hebben ze dan gehad. En ja, dat, ja. dat, dat moet bewaard worden. Ja. Ben je er wel eens geweest? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Het... Ik kom er niet in. Komt er nee, je komt er, er niet in. in. Je ja, moet een speciale in. toestemming hebben. Je moet een uh, onderzoek doen, uh, wetenschappelijk onderzoek of wat dan ook. En dan moet je daar speciaal uh, ja, toestemming van krijgen van maar, de koningin maar zelf. Maar la, laten we nou toch wel wezen, als Kees van Seur de Historicus in de, het Koninklijk Huisarchief kan om de brieven van... Uh... Marina aan Juliana te lezen ja. en omgekeerd. Mogen we dan niet bij de Polaria uit de 19 ik, ik, vind, ik vind het ook een grote schande. Ja. Ja. Ik vind dat het een openbaar archief zou moeten zijn. <laughs> ja. Ik vind dat we daar onderzoek zouden moeten kunnen doen. Niet ja. alleen mensen waarvan je van tevoren weet... dat ze een positief verhaal opschrijven als Kees van Seur... maar ook misschien wat kritischere oh, ja. mensen en journalisten... Oh. zouden daarbij moeten. Nou ja, Doreen Hermans en uh, Daniel Hooghiemstra er, hebben er mogen rondlopen. Ja. Ja. Voor en, komen, en komen er nu ook overigens niet meer in. Maar... Mogen er absoluut niet meer in. <laughs> nou, dat ze erover overigens Nee, precies. Ja, ja. Het, is, het is een, het is een ja. zaak van vertrouwen en er ligt daar natuurlijk het een en ander dat het gevoelig is. Wat nou, nou, zou gevoelig kunnen zijn dan? Nou ja, er, schijnt, er schijnt bijvoorbeeld een rapport te liggen van een koninklijke arts over Willem III waarin staat dat hij geen kinderen meer zou kunnen krijgen. Ja, en dat was van voor de geboorte van Wilhelmina. Dus van, ja, wie zou Wilhelmina dan zijn? Ja. Om maar eens wat te noemen. Dat, althans, dat wordt beweerd. Ik ken niemand ja. die dat rapport ge, zegt gezien te hebben ja. in dat archief. Nou, ja, dus dat, dat nou. ligt er ook. Maar ja, ja goed, dan kun je ook van zeggen... nou, dan leggen we dat rapport even op de uh, geheime In de geheime Maar kom vooral kijken naar de boekamer. Nou, er is, we kunnen dat wel dat een beetje de geheime willen ja. hebben? Ik ja, ja, ja, ik, ik, ik liever, nee, we, we, we kunnen er wel naar kijken, naar ja. bepaalde spullen. De RVD uh, heeft, uh, ja, van die ja. hele hoop prolaria... hebben ze wel spulletjes uh, geselecteerd. En die hebben ze gefotografeerd, gedigitaliseerd. En die kun je, kun je op de, de site van de RVD ja. kun je die bekijken. die dus, ah, Pakken, nou, je wil ze pakken, je wil ze tastbaar hebben. Ja, dat ja, is dat Kan niet. En de coniferen bestaan dus niet, uh, ja, van Zonneveld. <laughs> nou, niet e echt? De rhododendrons. De, rododendrons, de rododendrons. ja. <laughs> nou, ik, ik, ik denk dat die in, in, in, in, in, in overdrachtelijke zin wel bestaan. En dat er ze nu en dan heus wel eens wat dingen kwijtraken. Of t, van die tekeningen die dan per ongeluk ergens in een vuilcontainer terechtkomen. Het kan ook niet anders anders dan zou het echt helemaal vol liggen dan. Jeroen Wielaert was net uh, op een holletje onderweg naar de persbus. Ben je er inmiddels aangekomen en heb je ook al zicht op de koningin en haar bus? Nee hoor, het, het, het gaat erg op het gemak. Die bussen die staan hier, waar wij zijn nog een paar honderd meter verwijderd. Het schemaatje loopt zoals gewoonlijk even uit. Ik ben nu op de Hoofdstraat uh, aangeland... Tussen de knotwilgen door, een paar jaar geleden kleurde het hier roze, zoals het heet, bij het passeren van de Ronde van Italië, mei 2010. Toen stond het redelijk vol, maar het haalt het niet bij vandaag. En dan is het dus oranje. Meneer, waar komt u vandaan? Ik kom uit Monster, uit de tuin van Europa, het Westland. Ook groen daar, hè. Ja, hartstikke groen daar zo. Maar nou zo oranje hier zo. En u samen u bent samen. Ja. ja, samen met mijn man, hè? Nou, we komen ons een nichtje bekijken. Die hebben op de dansschool dans opgetreden. Ja, een van die schatjes daar, die ja, ja, toch iets ja. rozeachtigs aan zitten. Ja, ja, zeker, zeker. Prinsesjes, hè? ja. En dit is de moeder van de prinsesje. Helemaal trots. Ja, trots. Ja, uiteraard. <laughs> Voor jullie met z'n allen, dat merk ik ook hier. Dit feest kan niet kapot. Nee, nee. nee het moet nog beginnen eigenlijk, hè. <lacht> ja, dat ja, hebben we de hele dag nog. En jullie hebben nog een monsterrit naar Veenendaal te gaan? Uh, nou, wij, wij blijven lekker bij Renen, In regnen. Ja. Ja. Wel eens eerder geweest? Jazeker, jazeker. jazeker. ja hoor. Ja. Trekt altijd weer, hè? Ja. ja. Dit is toch ook wel heel pittoresk allemaal? Ja. En dan zo'n stoet mee maken. Ja, prachtig. Heerlijk, genieten. <lacht> en maakt het u wat uit? Want men heeft het daar vanochtend op de radio elders uh, vaak over wie... Uh, blijft of wie komt? Wie blijft en wie komt? Nou, of Beatrix blijft of Maxima? Nou, het maakt mij niet uit. Ik vind ze allemaal uh, interessant om te zien. En, uh, ik ben blij ze gezien te hebben. En ik waardeer het heel erg dat uh, Be of koning Beatrix gekomen is. Terwijl het in deze moeilijke tijd. Dus uh, ja, waardeer ik zeer. En u? Ik ben hartstikke goed, ja. We zijn al jarenlang koningsgezind, dus uh, wij steunen de koninklijke familie heel erg. Ja. Maar nog een paar jaar blijven op de troon? Nou, ik, uh, ik, ik denk dat ze toch even van de oude dag moeten gaan genieten. Wat u Maxima. betreft... Max maximaal Maxima. lijkt me wat. Lijkt me een uh, prima koning. Ja, nou, zo is het verdeeld, maar... Uh, ik... Ik heb dat al uh, gezien, de energie, is er nog wel bij ja, dat is zeker waar, de energie is er, dat klopt deze zo. Is wel, ja, ze is er echt geschikt voor en ze moet nog even blijven hoor. Ik denk dat dat echt goed is. Maar deze man heeft zin in de energie van Maxima. Ja, nee. Ja, absoluut, absoluut. Ik was diep onder de indruk. Oké, okay, jongens. Hey, Jullie hier daar, in de Frisia-villa. Jeroen, je hebt ja? het voortdurend over de koningin of Maxima. Er is ook nog een prins, hoor, toch? De prins van Oranje, die wordt toch koning, of niet? Um, nou, ja, ja. ze zijn toch getrouwd? Vermoedelijk wel. Ja, ja. Maar dus, ik, ik ga... Ik, ik tippel ook een beetje mee op de ja, berichtgeving... Ja, ja, ja. met de percentages. Je kunt er niet omheen. 82 procent... Um, die tevreden is er voor koning, over Koningin Beatrix. Maxima, en dat, dat blijkt ook wel uit het uh, gesprekje van net, die zeker de populairste is. Maar ja, um, het is, uh, dat horen jullie ook wel, toch enigszins ook een contrast met, uh, met jullie tafelgesprek. Uh, het gevoel hier achter de dranghekken is wat anders. Uh, Verdeelt dat wel, ook met medeleven, die compassie. Je hoort het duidelijk ook in Renen. Of ze nou uit Renen zelf komen, of uit Amsterdam, of uit uh, Monster. Dat is wat die koninklijke familie meekrijgt. En ja, ik, ik, ik bedoel, het is, het is natte vingerwerk. Het is geen steekproef waar ik hiermee bezig ben op deze tocht. Maar uh, nou ja, van de een mag ze blijven, de huidige uh, Koningin de Vorstin, en van de ander. Voor de tijd voor Maxima, die ik daar nu zie, even iets, uh, zo'n 10 meter voor mij. Prins aan haar zijde, geen pijn in zijn arm van die toiletpot. En ze naderen nu de replica van een van de oude stadspoorten, nagebouwd naar het middeleeuwse model. En terwijl de koningin luistert naar uh, de lokale versie van André Rieu, tenminste afgemeten naar zijn haardracht... Praten wij hier aan tafel verder. Zeker. Ja, wij, wij laten ons toekomstig staatshoofd uh, wc-potten gooien. En dat vinden we allemaal erg leuk. Maar hij heeft ondertussen ook watermanagement in handen. Ja. Een serieuze taak. Het aardige was, Jeroen kon dat niet zien, maar ik zag een afbeelding van prins Hendrik. Ja. Gemaal van uh, koningin uh, Mina. En die had toch een vrij treurige functie in Nederland, uh, heren. Ja. ja, die was Prins gemaal, maar die was verder niks. Hij mocht eigenlijk niks doen. Hij had geen watermanagement, geen microkrediet. Ik ben nu als kepek, ze heilt dat. He. Ik ben de koffer die ja, achter ja. de koningin aan ja, wordt gedragen. Ja. Hij had alleen zijn padvinders. Ja. Ja, ja, goed, de, de, het, is, het is een trieste man die natuurlijk heeft laten zien... hoe je het eigenlijk vooral niet moet. He. En Bernard, zijn opvolger, die heeft laten zien hoe je het wel moet. Die ja. een heel vol leven ervan maakte. Maar nu geef je hella, als het ware hem de schuld van een leeg bestaan. Oh, nee, Want nee, het nee, lag nee, toch ook het, heel het, erg aan de Nederlandse politiek. Het, het, het, lag, het lag aan, aan, aan, ja, aan de ja. mensen die er toen over gingen en niet aan hemzelf. Nee, okay, Ik bedoel, ja. hij deed gewoon wat hem, werd, wat hem werd opgedragen. Hij trouwde met Wilhelmina en zorgde voor nageslacht. Uh, nee, ja, natuurlijk nee. lag het niet aan hem. Maar het, het is, het is wel, het, we hebben daarmee wel een voorbeeld gehad hoe het niet moest. En met Bernard, die kreeg veel meer ruimte, heeft ook veel meer ruimte genomen. Uh, en, en Klaus heeft nog wat meer ruimte genomen. En die hebben laten zien hoe je het ook kunt doen. Ja, dus min of meer de ontspannenheid van vandaag de dag in de aangetrouwde sector mm -hmm. uh, hebben we uiteindelijk aan de treurige positie hier blijkbaar van Hendrik te danken? Nou, dat denk ik niet, maar we hebben er denk ik wel van geleerd. De politici hebben ervan geleerd dat, dat je ja, een, een prins gemaal toch wel iets om handen moet geven. Ja. Uh, ik heb begrepen dat, ze, dat ja, uh, Hendrik ook praktisch niet over eigen middelen beschikte. Zijn familie was al eigenlijk al straatarm, een hele ja, belangrijke en oude, oude adellijke familie. Maar en geen, straat, geen staatstoelagen. Geen staatstoelagen. Ja, dus hij moest zijn en... hand ophouden bij zijn vrouw. Precies, en, en hij moest zijn grote, hand grote ophouden. Grote schande ook ja, nog eigenlijk ja, in die tijd voor ja, een man. En, ja. en, uh, en natuurlijk had hij ook nogal wat uitgaven... van buiten uitgaven. buitenechtelijke ja, kinderen, ja, ja, kinderen die hij moesten ja, onderhouden. Dus de, ja, ja, ja, dat het, is ja. Wat, ja, een ja, raar positie. En, en we komen erop, omdat zijn beelden is, zoveel jaar na... Wanneer is hij overleden? 1934. In Renen nu op dit moment, als het ware, aan de gevel Ja. Ja, dit, uh, ik, ik, hij zal er geweest zijn, uh, ongetwijfeld uh, ooit. En uh, uh, nou ja, goed, dat ze zich daar, de, daar nu nog. Dat Rhenen uh, is een van de oudste uh, steden van Nederland, uh, heb ik begrepen. Uh, en speelde ook in, in, laten we zeggen, de oorspronkelijke oorsprong van het uh, Koninklijk Huis nog een rol. Weten jullie daar iets van? Uh... Ik, ja, ik, ik, je, je kijkt me nu heel erg ja, verwachtingsvol ja, aan dat, ja, ik, maar, ik, dat, ja, ik, dat ja, ik daar... Maar ik heb daar even geen De nou, ja, het, enige, het enige relatie met, met deze streek, weet ik, is... is de, ja. Het, het feit dat uh, Willem I. hier destijds heel veel geïnvesteerd heeft. Met name dan in, uh, in de sigarenindustrie. Oh, ja. uh, ja. En dat, en klopt. dat is, als, ja. je, als je het hebt over de relatie tussen het Koningshuis en dit... Ja. en deze plaats, dan, en ook wel uh, Veenendaal... Dan, uh, ja, dan, is, dan kan ik alleen op dat punt komen. Uh, ja, Willem, Willem was toch de koopmankoning en heeft uh, als zodanig... Uh, heeft hij uh, toch... Uh, ja, hier veel, redelijk veel, ja, ondernemingen ge gesticht en daarin geïnvesteerd. En hij is er uiteraard ook zelf behoorlijk rijker van geworden. Ja. Jeroen Wielaert, op het parcours. Ja, vlak bij de poort, de oude replica van de poort. Het is nu echt klaar met Rhenen, nog zo'n 30 meter. Geen toiletten bij de poort, wel nog een heleboel mensen en uh, de zoveelste Obaden. Mevrouw, bent u uit, komt u uit Renen? Wij, wij wonen in Renen, maar we komen uit Brabant. Maar u, u bent hier dus gewoon... Uh, wonen wij wonen hier dus. U heeft niet vroeg hoeven vertrekken? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wij waren om acht uur hier. Een van de aardigste dingen die je kunt beleven, denk ik. Oh, geweldig is het. Ik vind het geweldig. En ik heb zoveel respect voor haar majesteit dat ze dit op kan brengen. Geweldig gewoon. Wat zag u in haar ogen? Blijdschap en toch een beetje verdriet. Alsof ze toch heel licht ja. iets mee torst. Ja, ze heeft een rugzak, een hele grote rugzak. En die duw je niet weg, ook niet op zo'n dag. Maar u kijkt mij stralend aan. Ja, want ik ben heel blij. En niet door mij. Maar om de, koning, maar om de majesteit. Ja. We hebben het genoegen gehad om een aantal jaren geleden, toen Havel hier was, ook bij haar op bezoek te zijn in het paleis. De Tsjechische president toen nog. Ja, geweldig was dat. Ja, ik draag ze een heel warm hart toe. Wil Alexander nog even de hand geschud? Nee, daar kregen we de kans niet voor. Jammer. Heel jammer. Maar ook zij gaan toch nog wel redelijk stralend die poorten onderdoor zo meteen. Tuurlijk, zometeen. tuurlijk. We moeten er een mooie dag van maken. Okay. Ik ga verder naar Veenendaal. Dank u wel. Ja, wat Jeroen moet de bus halen, aangezien de koningin inmiddels ook is aangekomen bij haar bus. De koninklijke blauwe bus. Dus het bezoek aan Renen zit er zo goed als op. En dan vertrekt de bus hier naar Veenendaal. Kwart voor twaalf was de aankomst voorzien, maar dat wordt allemaal wat later. Uh, we hebben u al de hele ochtend beloofd, uh, Prem Radekisjoen, met uh, de Nationale Oranje Quiz. In een plaats, uh, Prem, die ik vooral associeer met uh, ijsmeesters... en de eerste marathon op natuurijs in het vrijgelegen Ankeveen. Ja, daar zitten we echt. Goedemorgen, Govert. Goedemorgen, Sven. Is ze bevalt het een beetje, daar opgesloten zitten in Veenendaal. Ik heb begrepen, jullie mogen niet nog in, nog uit. Kunnen jullie wel naar het toilet daar? Ja, binnen de hekken is alles mogelijk. Ja, binnen de hek is alles mogelijk. <lacht> we hebben wc potten staan waar je maar wilt vandaag. Luisteraars, <lacht> we gaan Govert en Sven de kans geven... om even een sigaretje te roken en een rondje te lopen. Uh, ondertussen, dat is ontzettend leuk. We zaten te denken, luisteraars, wat moeten we nou in hemelsnaam doen... terwijl de koningin zich aan het verplaatsen is. En toen hebben we bedacht, we gaan live vanuit Ankeveen, de nationale koningin... Quiz. Doen. Of zeg maar de oranje quiz. Welkom. Deze quiz is gaatplichtig aan de nationale nieuwsquiz. Die u van maandag tot en met vrijdag hier op Radio 1 bij de vrienden van de NCRV kunt horen. Maar ze konden vandaag niet en daarom doen wij de quiz. En in de quiz stellen we allerlei vragen die een verband hebben met de koningin. En toen dachten we: met wie moet je deze quiz spelen? En dan wat is er leuker dan een burentwist? Kortom, Ankeveen zijn buurdorpen, zitten in één gemeente. En we eren middels onze vier gasten al die duizenden vrijwilligers. die door heel Nederland vandaag hun best doen om hun medemensen te verrassen. Kandidaat uit Kortoef, want we zitten in Ankeveen, dus ze hebben daarin gewonnen. Uh, jullie mogen jezelf eerst voorstellen. Wie bent u? Ik ben Pienenke Haarhuis en ik woon in Kortenhoef, lid oh. van het Oranje Comité. En ik ben Klaartje Steinkamp, ook lid natuurlijk van het Oranje Comité en woont ook in Kortenhoef. Oké, okay, en de tegenstander zijn. Drrr. Mijn naam is Janneke Tol en ik woon in Ankeveen. En ik ben een jaar of tien lid van de SOFA. Dat is onze Oranje Comité uit Ankeveen. En ik ben Karel Spoor en ik ben voorzitter van diezelfde sofa. Was dit, was dit al een vraag voor de quiz eigenlijk? Nee, nee, nee. Ik goed, Eén ja, punt graag. Binnen, en hoe lang ben jij al uh, lid van de Oranje Vereniging? Een uh, jaar of vijf, zes. Ah, Eh uh, Een jaar of tien, elf denk ik nu. Oké, okay, en ja. nu het één ding uitleggen. We moeten zo de quiz gaan spelen. Waarom in vrede staan gaat iemand met gezonde verstand dit oh, doen? Goeie vraag. Nou, ja, wie? Je ja. nou, ja, moet je dan naam dan even zeggen. K zodat ja, ja, sorry, Carlos, Jij bent eigenlijk de enige man die toch tegen wie had, ja. Maar goed, dat is een ander de, de, de, Nou, ja. wat ben ik dan, een vrouw? Nee, nee. <lacht> nee, <lacht> okay. nee, ja, dan, nee. Maar voor, ja, je hebt mensen nodig die dat gaan organiseren. En op een gegeven moment heb je daar een, een bepaalde feeling bij. En dan, ja, dan ga je daar, stap je daarin. En ja. het, het wordt eigenlijk alleen maar leuk. Want je voldoening en, is heel groot. Ja, het is, is natuurlijk heel leuk om met een heleboel mensen... daar samen aan te gaan beginnen. En dat je ook weet na één of twee en, jaar... Klaartje, wie van jullie twee was nou Republikein? Ik zei de gek. Ja, ja, ja, Klaartje en was. je bent Republikein? En, en toch... toch in het Oranje Comité. Omdat ik vind dat je iets samen voor het dorp moet doen. En een samenhorigheid dat ik heel erg belangrijk vind. En wat ja. voor kleur het dan ook heeft. Of het nou oranje, geel, groen of wat dan ook is. Dat maakt niet uit. Nou, uit mijn hart. Eigenlijk is er nu al bonuspunten. Dus als ik ja. vrouw Dunees ben, dan kwam dit. Ja. Uh, ja. Dat gaan we Oh, ik zie de burgemeester daar aankomen op een of andere rare scooter. Welkom, burgemeester. Dames en heren, het spel leert zich vanzelf. Wie beantwoordt de meeste vragen goed? U mag thuis of in de auto of op straat meespelen. Om te bepalen wie het eerst gaat beginnen, laten we zo een geluidsfragment horen. Wie het eerst antwoordt, die mag dan beginnen. U krijgt daarna nog een geluidsfragment waar u twee punten mee kunt winnen. Daarna 90 seconden om 18 vragen te beantwoorden. Eén punt per goed beantwoorde vraag. En daarna komt het andere team aan de beurt. Bent u er klaar voor? Ja, zeker. Ja, ja. Dat het beste dorp mag winnen. Ja. Zo. Okay. Zo! Anke Venus. Die de koningin! Oké, okay. uh, Ter, uh, we laten eerst een fragment horen. Ik kijk even naar Barnaadsalaar, kunnen we het eerste fragment? Luistert u mee. De groene draak. Antaikken, koningin Beatrix. Bijzonder grote vreugde. Kado nou, ja. van het volk. Uh, het is inderdaad in een droom, meneer de voorzitter. Uh, nu is de vraag, nu is de vraag, ter gelegenheid... Ja, verjaardag, 18.56, Beatrix nog. Ja, de vraag was ter gelegenheid waarvan kreeg Beatrix de groene draak aangebroden. Kort genoeg was het eerst. Nou, ja, maar jullie krijgen geen punten, jullie betekenen alleen dat jullie gaan beginnen met een vraag. En jullie mogen Jammer. alle twee meteen antwoorden, zodra jullie het weten. Als jullie het niet weten, zeg vooral pas. Je hebt 90 seconden de tijd. In de 90 seconden zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Um, uh, ja. En uh, jullie krijgen eerst een fragment voor twee punten. Let op. Nee, maar ze kan niet, ze kan niet afkijken. Oké, okay, luisteraars, u kunt op de webcam meekijken. Dan kunt u zien wat voor agressiviteit er hier oh. al speelt tussen Ankeveen en Kortum. Jullie krijgen eerst een fragment te horen: een ontroerde prins en een ontroerde prinses. Op het balkon van het Koninklijkspaleis. Trouwen. trouwen trouwen. Trouwen, trouwen, trouwen. De, de vraag nee. is. Hoeveel dagen zijn Willem, Alexander en Maxima getrouwd vandaag? 2002, 2012, februari, 2 februari 2002. Reken even mee. Veel. 10 jaar en het is uh, februari, maart, april, mei. 5000 jaar, 5000 dagen. Nee, luister dan naar je partner. Nee, het is 10 jaar en 3 maanden. Ja, en 10 jaar is hoeveel dagen? 10 jaar, dus 350 maal 10. Dus dan kom je zo rond 4000. Oké, okay. okay, het antwoord is fout. Het is 3740 dagen, 365. Nee, Dat in de ring. Nee, oké, okay, dus jullie krijgen niet twee punten. Eén dan. Maar nu, nee, 0. Nul, nul, dat zijn heel erg stress. Jammer voor jullie. oké. Okay. We beginnen nu met de 90 seconden succes. In welk jaar is koningin Beatrix ingehuldigd? 35 jaar uh, ze was in 2005... 1980. Uh, ja, jaar. 1980 is goed. Welk echtpaar van Nederlands koninghuis heeft als enige vier kinderen? Uh, Juliana en Bernard. Fout, Margriet en Pieter Buren. van Vollenhoven. Oh. Hoe heet de enige kleinzoon van koningin Beatrix? Casimir. Ja, heel Casemier. goed, Klaus ja. Casimir. van Leontine en Constantijn. Koningin Beatrix is vernoemd naar beide grootmoeders, Wilhelmina en... Armgaard. Goed zo. In welke provincie vierde koningin Beatrix vorig jaar 2011 Koninginnedag? Eh, uh, ja. Ja, zo'n goeie is Pas. Ja. Oké, okay, Pas, dat is Limburg, Torren en weer Welke ras heet, heet het hondje van de koningin? <lacht> Mijn, heel uh, Ja, zo'n klein, klein Gevolg, <lacht> Een klein harenkondje. Pas, volgende. Oké, okay, border terrier. Wat heeft Willem-Alexander gestudeerd in Leiden? Geschiedenis. Goed zo. Hoe heet het landgoed van Willem-Alexander en Maxima? eh, uh, uh, uh, Pas... De Horsten, de, Paleen, de Eikenhorst. Bij welk bedrijf werkte Maxima tot haar verloving? Deutsche Bank. Heel goed. In 2009 droeg Maxima in New York iets van gerecycled ge materiaal. Een postzak. Ja, een oude postzak. Heel goed. Het kan ook jutezak zijn. <laughs> Hoe heet het vorste huis van Monaco? Grimaldi. Heel goed. Welke, welke Europese koning kreeg veel kritiek de laatste tijd vanwege een jachtpartij? Uh, Spaanse Carlos. Ja, Spaanse Carlos. Paan, Span Paan, Goal Goal uit Spanje, maar het land is goed. De hoeveel worden gouden koets voorgetrokken? 10. Tien. Fout. 8. Nou, hoe heet ja. dat programma over de royals dat je Jeroen snel presenteert? Voorstel. Blauw bloed. Ja, dat is goed. Blauw bloed is ook nog goed. Hoeveel punten oh, hebben ze nee, gescoord? Heel goed gedaan. Hoor. Negen punten van de potentiële twintig. Ja, nou het ja, een wel een applausje waard. Oké. Okay. Nou, um, uh, uh, Veen, jullie hebben een beetje gezien hoe het niet ja. moet. <laughs> ja. Daar da, da moet het nu ja. heel veel beter. Wij moeten over de negen punten heen. Oké, okay. we gaan eerst beginnen bij een fragment. Je okay, is niet moet naar bedje toe. Het is nog lang niet moe, moet naar bedje toe. Dit is Amalia. Ja, dit is Amalia. En let op, want het is belangrijk. De leeftijd van Amalia, Alexia en Ariane bij elkaar opgeteld. De drie kinderen, hoe oud zijn ze samen? 19, denken wij. Helemaal goed, twee punten. Yes! Oh, Oké, okay. Anke is echt uh, een korte hof, ja. ja uh, ik heb medelijden met jullie. Oké, okay. we gaan nu beginnen. De 90 seconden gaan beginnen. Sta je klaar? Ja. Yes. Welk jaar trouwde koning Beatrix met Klaus van Amsberg? 1980. Fout, 1966. Prinses Irene kreeg een tweeling. Het meisje werd Margarita genoemd. Hoe heet haar tweelingbroer? Carlos. Fout, ga je mee. Hoeveel kleinkinderen heeft de koningin? 9. acht. Eerste antwoord nee, telt, sorry. Nee, nee, nee, Oké, okay, dit, nee. dit is voor de jury. Wat is het sterrenbeeld van koningin Beatrix? Waterman. Heel goed. En welke provincie vierde de koningin in 2010 Koningin de Dag? Gelderland. Fout, Zeeland. U heeft als Koningin de Dag teruggegeven. Hoe vierde de koningin Juliana Koningin de Dag? Op uh, Pleisjesdijk. Met? Belangrijk element. Wat deed ze daar? Met, uh, met de DVD. Ja, de Dat is helemaal goed. Noem een van de namen van de hondjes van de koningin. Fifi. Fout. Chip of mak. Miss Pepper is gestorven. Die is gestikt in een konijnenhals. Oh. Uh, wat heeft Johan Willem Friesel gestudeerd in Delft? Uh, techniek. Ja, welke? Bouwkunde. Nee, lucht- en ruimtevaarttechniek. Wat is de naam van het kasteel waarin koningin Beatrix woonde? Drakenstein. Tussen, ja, heel goed. Ja. Eh, tussen 1963 en 1981. Drakenstenen, en Wat is de voornaam van de vader van Maxima? Wat wordt hier voor gezegd, zeg het maar. Korsje. Fout. Jorge, sorry. Geta. <lacht> door wie werd de trouwjurk van Maxima ontworpen? Dat weet Karel niet, weet jij, Janne. Kom op, door wie is de trouwjurk? Arie van de Kroonmakers. Fout. Valentino. Hoe heet hij de kroonprins van België en zijn vrouw? Philippe. En, en ja, heel goed. Uh, en de laatste. In welke taal betekent Efgaristo bedankt? In welke taal betekent het woord Efgaristo bedankt? In Spaans. Dombo. in het Grieks, dat moet hij hebben voor Sophia. Oh, oh oké. Okay. Hoeveel, hoeveel punten zijn dit er? Zeven voor ongeveer, maar 9. Zeven, oké, okay, nee. nee. nee. Ja, ja, ja. Het is graag, maar makkelijker. Oké, okay. team Kortehoef heeft dus nu 9 punten en team heeft 7 punten. Er kan nog van alles gebeuren. Let op, hier komt nu een. Um, nee, hier komt nu een, een, een jingle. Een, een eerste geluidje of een jingletje. Pap, lever de koningin. Lever de koningin! Oké, er komt nu een fragment. Mag het fragment? Ja. Oké, okay, ik zal eerst de vraag stellen, en als jullie het weten horen het fragment. In 2001 ging het bezoek van de koningin Beatrix tijdens Koninginnendag aan twee plaatsen in Drenthe niet door. Ja. Het, daarop, het jaar daarop ging ze wel. Oh, okay, Korto, het jaar daarop ging ze wel uh, naar die plaats. Wat was de reden vogel, dat. Vogelgriep vogel uh, Monteclaus. Jury, u moet beslissen. Vogelgriep is fout. Mont en Klaus is goed. Het uh, uh, eerste antwoord geven is fout. Oké, okay, dan nu voor Anke Veen. Het burgerlijk huwelijk van Maxima en Willem-Alexander werd op 2 februari 2002 voltrokken. Door wie werd het burgerlijk huwelijk voltrokken? Nee, je mag nog niet zeggen. Het is hun beurt nu. Cohen. Job hey, Cohen, dat is goed. Twee punten voor Anke Veen erbij. De stand is nu 9 tegen 9. Ja! Oké. Okay. Wie het eerst raadt waar deze krantenkop op slaat, krijgt de punt. Het einde van de fietsende monarchie lijkt in zicht. Het einde van de fietsende monarchie... Dat is Juliana op de fiets. Dat is Anke ankeveen Jullie hebben nog een kans. Het einde van de fietsende monarchie lijkt in zicht. Waar slaat dit op? Ik denk dat als er een troonswisseling uh, is, dat er dan op een andere manier koningin gegeven Nee, het gehoordig. is de kop van het AD van 1 mei 2009. De aanraakbaarheid van de Oranjes werd door de oh, aanslag ja. in Apeldoorn oh, ja. onder druk ja, gezet. Ja, ja, ja, Oké, okay, ja. nog een klantenkop. Koningin met de trein naar Denemarken. Wie weet welke, waar dit op slaat? Ja, dat was omdat ze niet met het vliegtuig mocht. Waarom? Omdat een er een bepaalde top ja. was. Oh, door? nee, ja, nee. Omdat er, uh, omdat oh, luisteraars... er dan te veel... Uh, uh, dat je minder moest vliegen. Dat je meer met de telegraai nee. moest vliegen. De luisteraars, dit is heel vervelend. Want Anke-Veen begon met het antwoord. Ze kon niet met het vliegtuig. En toen gaf Kortenhoef het uh, juiste antwoord. Door de aswolk uh, was er een ja, sluiting van het luchtruim. En daardoor... Dit is de kop van de telegraaf van 15 een. april 2010. Allebei één. Nee, oké. Okay, allebei één? Allebei één. Ja hoor. Uh, uh, oké. Okay. Luisteraars, nu wordt het irritant. Uh, uh, uh, uh, want dan gaan we kijken... Oké, okay. de shootout voor de winnaar. Uh, wie kan. Uh, hoeveel. Wie denkt dat hij alle kleinkinderen van Beatrix, hem, uh, van Beatrix kan opnoemen? Ik. Uh, Oké, okay. <laughs> hoeveel zijn naam even noemen? Bieneke. Uit. Kort. Ja. Oké, okay, noem alle. Waar, waar is die vraag? Uh, ik denk Het gaat om voor me zoeken. Alle kleinkinderen. Ik heb hem ergens hier liggen. In Amalia, het, uh, Alexia, Amalia. Wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Uh, ik moet even nu als een idioot gaan zoeken, luisteraars. Want ik kan ze weet allemaal. Ik weet ze niet, je nee, ik, ik kan verder de... gaan? Dat vind ik toch wel een beetje. Nee, ja, je moet er niet voor zeggen. Luana, ik weet, wacht, wacht. wacht. Je moet er acht noemen, hè? Wacht even. Ik, ik ben al uh, bijna klaar. Nee, nee, nee. Ik we gaan erop. het opnieuw doen. We gaan het opnieuw doen. Uh, uh, ja, ik, ja, ik heb ons je broekzak Ja, nee, niet in je broekzak, luisteraars. Dit is dan. Uh, ja, ja. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja, ik Amalia, heb begin maar. Amalia, Alexia, Ariane. Ja. Uh, Zaria, Luana. Ja. Uh, Eloïse, Klaus, Casimir en uh, Leonore. Ja. He he helemaal ja. goed. Dames en heren. Oh. Oké, okay. ik, ik geef Ankeveen de kans om gelijk te maken. Noem de voornamen van prinses Amalia in de juiste volgorde: Catharina, Amalia. Yes. En dan? zijn vijf. Ja? Goed zo, Karel. Kom op, Anko Peen. Want anders wint Kortehoef. Kom op, ja, dit is jullie kant. zijn bij, hè? Nee, geef u het op. Caterina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Dames en heren, hiermee is Kortehoef de winnaar geworden... van de eerste nationale nieuwsquiz... Heerlijk. Ja, het zijn toch de geworden. van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Alsjeblieft. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? even Waarom? zitten. Jullie Waarom? allemaal een speciaal pakket. Nu kunnen we nu Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? even Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Um, wat gaat er al, omdat jullie hebben gehoord voor ja. Korto, wat is het programma voor Korto vandaag? Uh. Even kijken, hoe laat is het nu? Tien Waterspelen hoofd, gaan we lekker ja. doen. Waterspelen krijgen we nog. We krijgen drie topbens te horen ja, vandaag. We gaan, ons gaan allemaal Maar wat, hoe laat tot hoe laat, hoe begint het? Uh, om laat, drie beginnen de bands te spelen tot een uur of zeven vanavond. Dus als jullie nog kunnen allemaal naar kort komen. Anker van, hierbij uh, van harte uitgenodigd natuurlijk. Dankjewel. En om één uur begint het waterspectakel. En, en wat is dat waterspectakel? Een uh, grote glijba met water aan het eind en een groot zwemmen met loopmatten. Dus de hele jeugd gaat helemaal uit Helemaal ziedak, los met deze temperaturen. Ja. En, en wat... ouders kunnen rustig op het terras lekker bier drinken. Oké, okay, en wat gaat er dan gebeuren, Ankelveen? Ja, wij houden het een beetje Oud-Hollands. We hebben een, uh, ooit een Dit is toch Noord-Holland, hè? Dit is Noord-Holland, ja. ja oké. Okay. We hebben een, ooit een, uh, een tonnetje steken. Dat is een, uh, ja, een hellingbaan met een karretje. En daar hangt een bak met water boven. Ja. En er zit een, uh, een plankje op met een gat erin. Ja. En dan moet je van bovenaf... Word je afgeschoten, als het ware, met een karretje. En dan moet je met een stok door dat gat heen... Dat en dan, uh, ja, als je het gaatje mist en je steekt tegen het schotje aan... Dan word je dan echt dat aardig. Ik vind, ik vind luister, luister, weet u wat grappig is? Ja. Het, is het is een prachtig weer. Zijn. Iedereen is in het oranje gekleed. Er staat er één persoon ja. in een apenpak. Met een paas hem, niet oranje. Laat maar aan. U bent of wethouder of burgemeester. Hier. Nou, je hebt de burgemeester, hè? U bent de Maar u komt toch oorspronkelijk uit Volendam? Ja, nou, een beetje wel, ja. ja. wat is nou leuker? Volendam of Ankerveen? Anker, ja, Ankerveen natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben al drie dagen in Ankerveen. Het is hier drie dagen topfeest. Oh, oh, oh, oh. Ja. En uh, nou, er gebeurt van alles en vandaag ook. Oh, dag is bijna een uitzondering, het is iedere dag feest. Maar burgemeester, waar, hoe heet u trouwens? Martijn Smit. U bent zo'n p van de a, jochie. Hoe, hoe, hoe is het nu met uw partij? Want Martijn Samsom die heeft uw partij helemaal de vernieling geholpen. Nou, ik weet niet of er allemaal de vernieling in is, maar ik dacht koninginnedag, ik, ik kom vandaag goed weg. Maar nee, hè, bij Prem gaat dat niet lukken. Maar waarom heeft u geen oranje aan? Nou, ik heb er eerlijk gezegd dan, ja, waarom moet ik, moet ik oranje aan? Jij bent oranje, iedereen is oranje, ik heb het anders aan. En klopt het dat u vanochtend om half acht al aan de oranje bitter zat, samen met de dames? Ja, ik heb uh, twee oranje bittertjes op, en dat zijn de laatste, die waren wel oranje. Ik heb wel iets paars aan trouwens, misschien is dat een hint. Maar u bent burgemeester geweest in, uh, of wethouder geweest in uh, volendam uh, Edam, en dat komt u hier naartoe? Merk je toch verschillen tussen die dorpen of is het eigenlijk allemaal hetzelfde en denken ze dat ze allemaal uniek zijn? Uh, nee, het is, het is toch overal een beetje anders, maar wat in Ankeveen en trouwens kort en ook hoor, uh, geld is dat er enorm veel georganiseerd wordt. Ja. Nou, en dat is alleen maar superleuk. Oké, okay, nou veel plezier al met de burgemeester. Hey, Janneke, wat, wat, waar, je, je bent dus nu al, al die jaren vrijwilliger, je hebt vier ja, kinderen. Klopt. Draag je dat ook over aan je kinderen? Ja, en um... Er zijn kinderen die zeggen van ma, hartstikke leuk. we gaan ons eigen programma doen. Wij gaan gewoon naar Amsterdam. Maar uh, mijn kinderen komen ook hier regelmatig uh, langslopen. Er zijn ja, maar, ik zag één van je zonen, ja. die was in het ja. water gesprongen. Ze hebben gewoon een traditie... Maar was het nou in de sloot of in de zwembad? Dat is in de ijsbaan van Ankeveen. Ja. En dat, die ijsbaan die, uh, is ongeveer een meter diep. En het is een traditie dat een aantal jongens... Uh, na Koningin een dag gevierd hebben, s'nachts natuurlijk, in Amsterdam. Komen ze hier, en dan gaan ze met z'n allen... Het water in en daarna gaan ze een beetje lopen, lopen sliepen door het hoor. Nou, Heel wat, gezellig. Wat, wat, wat ik ontzettend leuk vind: jullie zeggen, we doen het wel grappig, maar zonder vrijwilliger is ze koning, zijn we weg. Is koning in de dag ja. niet. Dus mijn kinderen krijgen lijfstraf als ze niet meehelpen. Ja. Dus mee ja. En die, die vermijden uh, geen eten ja. en geen drinken meer. Nee, dat dus zijn mij ze ook mee niet, mee niet hoor. Ben jij nee. ook? Nee, mij ook. Maatschappelijke ja. stage hebben wij erbij betrokken, ja. van school uit. En ja. dat werkt perfect. Dus dan heb je Hopen veel meer jeugd. Die moeten van de middelbare school een aantal jaar meedoen met lopen. en maatschappelijke stage. En die doen nu ook koningin de dag of jongeren lopen die vandaag de kinderspelletjes grotendeel begeleiden. En dat is echt een aanwinst, ja. kan je zeggen. Oké, okay. nou, uh, wat ik erg leuk vind... een paar van jullie zijn echt hier geboren en een Andere import. Merken dat er meer vrijwilligers zijn onder de import... of zijn er meer vrijwilligers onder de lokalo's? Uh, nou, ik, ik vind de lokalen toch de lo ja. wel... de, de import houden altijd een beetje afstand. Die moeten er een uit beetje aan wennen. wennen. Die moet er een <laughs> beetje aan wennen hoe het werkt. Okay. Lokalen weten beter hoe het werkt op een ik, ik dank jullie ontzettend voor de gastvrijheid. Ik hoop dat jullie kort hoeven vinden de gemeente weide meren hè? Een prachtige Koninginnedag hebben. Hartstikke bedankt. Luisteraars, de Nationale Koninginnedag quiz is gemaakt door Marianne Bakker, tevens regisseur van vandaag en Nick Harbers. Het team bestond uit Rienaards, Fatima, Bayan, Mario Sule Hans Twint. De techniek, logistiek en transport is in handen van onze eigen koning der techniek en fotografie Bart Daedselaar. Morgen om half elf ben ik er weer met de gewone primtime. Tot morgen nummers dit dag. En nu snel terug naar onze in Venendaal opgesloten collega's Sven Kokkelman <lacht> en <Google lacht> van Brakel. Sven, heb jij een sigaretje gerookt? Het loopt allemaal via voorlichting. Sven, Zeker, heb prem. je alle sigaretten gerookt? Niet op de radio doen alsof je niet rookt. Sven, heb je alle sigaretten gerookt? Nou, Sven, zeg het nou maar eerlijk. Ik ga nu ik als een sigaret ja, roken, Sven. Eh, veel plezier erbij, Prem. Dankjewel. Dag Sven, dag Over, Dag, dag Prem. Nou, morgen de mijn quiz bij Brum, daar zijn we daar ook doorheen. Je ja. He? bent terug in Veenendaal, het getrommel maakt dat duidelijk. De stad maakt zich op voor de ontvangst van de koningin en haar gevolg. Over een aantal minuten, we kunnen dat niet precies zeggen. Het bezoek aan Veenendaal gebeurt wat later, omdat renen wat langer duurde. En ja, de dames en heren met wc-potten gooien is één, maar je hebt ze ook even onderweg nodig... Je zal ook maar eens moeten als koninklijke hoogheid. Dus ja, daar zit allemaal wat vertraging in. Geeft helemaal niks. De dag is van ons en de dag is van wie haar mee wil vieren. De verslaggevers langs de route, kenners van het Koningshuis hier aan tafel. Live muziek gevraagd en ongevraagd. We schakelen met de verslaggevers Sven waar ze ook zijn. Matthijs van der Wiel bijvoorbeeld, die loopt hier langs de route in Veenendaal... waar iedereen in afwachting is... Uh, van, de konst, van de koningin en haar gevolg. En het is uh, zo langzamerhand hartstikke druk geworden op straat, Matthijs, Ja, maar het is nog niet vol. Er is een systeem hier uh, dat er, uh, de binnenstad, het uh, binnenste gedeelte van de route... dat dat kan worden afgesloten als het uh, te druk wordt. Dan worden de bezoekers geteld en dan gaat het hek gewoon dicht. Ik ben net uh, naar dat uh, checkpoint... Toegelopen en er stromen nog steeds mensen binnen. En je kunt hier ook nog gewoon langs de route lopen. Het is ook allemaal wat ruimer, wat breder opgezet dan in het oude, in het oude Rhenen. Daar was het allemaal veel krapper. Hier is de ruimte in Venendaal. Er kunnen nog mensen bij. Uh, de spanning stijgt. Ja, ik werd net aangeklampt door iemand die vroeg... weet u, u bent van de radio, weet u of ze al vertrokken zijn onze kant op? Ik zeg ja, maar hoe lang het duurt? Dat weten we niet. Het kan nog wel even duren, inderdaad. En dan merk je dat vooral de spanning oploopt bij al die vrijwilligers. Die politiemensen, die zijn het wel gewend, grote evenementen. Ze hebben draaiboeken van vorig jaar, ze weten hoe dat gaat. Maar ja, die mensen met die witte jasjes van de gemeente Venendaal. Die organiseren dit voor het eerst, waarschijnlijk ook voor het laatst voorlopig. En ja, die vrijwilligers die merk je wel dat die dan op een moment heel erg druk gaan doen. De spanning stijgt. Ik maak me een beetje zorgen over uh, vooral die schoolkinderen. Dat zijn er 500. Die staan al ruim een uur in de brandende zon. Die liederen te oefenen, liederen voor de Obade. Ja, die moeten dus heel lang blijven staan. Ik hoop niet te lang. Ik hoop dat, het, uh, dat ze binnenkort gaan komen. Want ze moeten ook nog van die rood-wit-blauwe bogen in de lucht houden. Best wel vermoeiend als je zo lang moet wachten. Laat ze maar komen hoor, zegt Veenendaal. En uh, laat ze maar komen. Uh, dat zal over een paar minuten het geval zijn. Een kwartiertje ongeveer is uh, zo'n beetje de inschatting. Na de sanitaire stop en de verplaatsing. Uh, en dan uh, komen uh, de... Koningin en de kroonprins, prinses Maxima en alle andere leden van de koninklijke familie hier aan in Veenendaal. Waar de beveiliging scherp was vanochtend toen wij hier aankwamen. Er is inderdaad sprake van een binnenste ring waar we Jongens. vanochtend om acht uur al binnen moesten zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met Apeldoorn. Jeroen Wielarte, daar waren wij samen. Heb jij iets gemerkt van die beveiliging? Ja, vanochtend bij het aanrijden naar het verzamelpunt voor de pers. Toch een blokkade of vier. Nou, wat onduidelijkheid over vergunningspapieren die wel of niet uh, aanwezig waren. Nou, ik ben er gekomen. Ik heb zojuist verlaten door het groen achter de Nederrijn. Heuvelrug. Toch inderdaad uh, dat uh, verplichte, maar het is toch ook zeer aantrekkelijke toeristische plaatje. En daarna uh, werkelijk door enorme hagen publiek binnengekomen in Veenendaal. Uh, ze kennen dat een beetje van uh, de jaarlijkse civiele klassieker, maar dit overtraf echt alles. Dag burgemeester Ties Elzer. Elzer, ga schud elkaar de hand. Mooi glimmende ketting zo onder de zon. Nu is het aan jullie. Wij gaan er wat moois van maken in Velenaar, want iedereen staat klaar. De schoen zijn gepoetst bij wijze van spreken, dus we gaan gewoon los. Ik kan getuigen dat het klopt, ze, ze, ze blinken ook in de zon. Um, Hagen beschreef ik al op de Kerkenwijk. Ja, heel mooi, want de kerkwerk is dé allee om binnen te komen. Mooie oude villa's. Ook dat, de Prude staat in bloei. Dus mooier kun je niet binnenkomen. Ik heb vanochtend ook al met Roel Roberts, de commissaris van de Koningin, staan praten. Het is toch mede uw verdienste geweest, uw lobby. Samen met Frits van Joost van Oosteren van Rijn. Wij hebben natuurlijk een aantal jaren terug hebben we die brief geschreven en de hoop dat ze zouden komen. Nou, in 1999 was, was het in Utrecht, twaalf maanden, jaren verder. Wij konden, wij konden in het gat vallen, zeg maar. En dat is gelukt. Gaan jullie het heel frivol aanpakken? Veen was gedegen, maar wel vrolijk. We zullen het zien. Zij heeft Veenendaler. Jeroen ja. Wielaard, want hij komt hier vandaan. Ja, zeker. Ik ja. Um, kan jullie vertellen... het was het goede jaar 1956 <laughs> dat ik hier ter wereld kwam op de... Prins Bernard ja. Zeg ja. so, Jeroen, wij, eh, wij hebben elkaar ooit in Veenendaal ontmoet... bij de zaterdagclubs Dovo, GVVV, lang vervlogen tijd. Ja. En jij blijkt uit Veenendaal te komen. Wat is behalve het topzaterdagvoetbal de specialiteit van jouw geboortestad? Uh, nou, vooral een heel erg opgebloeid elan. Want uh, het viel eerlijk gezegd niet mee de eerste twee decennia... Toen uh, was hier toch wel degelijk die uh, nou, hervormde sfeer. Uh, uh, de buidelgordel en alles. Daar horen genoemde voetbalclubs ook erg bij. Dovo en GVVV. Ja. Allebei zaterdagvoetbal. Maar jij en ik hebben ook al meegemaakt dat er toch uh, uh, jongens van buiten kwamen spelen. En ja. sinds de jaren tachtig is hier een... Uh, Enorme omslag. Ik uh, noem zelfs uh, het theater waar wij nu bij staan, Theater de Lampengiet. Dat geopend is in 1988. Onder andere op initiatief en een werkgroep rond een man uit Amsterdam die hier in de jaren 50 is komen wonen, mijn vader. Uh, dat... Dat, dat culturele leven, dat lag hier stil. Een theater mocht het niet heten. Het, mocht, het moest een gemeenschapscentrum heten. Ik heb het meegemaakt dat hier vertoningen van Keetje Tippel verboden werden. Dat heeft over de <laughs> jaren zeventig. Veenendaal was vijftig jaar geleden een, sta, een dorpje zonder stadsrechten... met 26.000 inwoners. Inmiddels heeft het er 63.000 en zijn ze al lang niet meer gespecialiseerd in oude ambachten... als sigaren maken en uh, wol fabriceren. Veenendaal, kennen de meeste mensen nog van vroeger... bij de tocht heen en weer tussen Utrecht en Arnhem, wellicht of naar Amsterdam en verder... van dat enorme gebouw van de schepieswol, afgebroken. Net als mijn ouderlijk huis. Uh, culturele revolutie, ik heb het er wel over. Geen turf meer, geen sigaren, geen wol, maar wel heel veel ICT en waar burgemeester Elzegra vooral zo blij mee is. Venendaal is echt de koopgoot voor de hele regio. Het oosten van de provincie Utrecht en het westen van Gelderland. Uh, uh, nou ja, uh, met een mooi Nederlands woord kun je spreken van een boomtown. Uh, in ieder geval al lang niet meer zo stijf en zo benepen als het kon zijn. Een open stad waar ook heel veel randstedelingen... randstedelingen moet ik zeggen. Uh, of we uit de drukte een goed heenkomen hebben gevonden? De Koninklijke Bus bereikt de stadsgrenzen van Venendaal. Voorafgegaan door een motor en een auto van de dienst Koninklijke Beveiliging, zo te zien. En uh, dus zijn we allemaal in afwachting. Uh, ook hier aan tafel van de aankomst van uh, de Koninklijke Familie. voor uh, de tweede etappe van uh, dit bezoek. We hadden het over de beveiliging uh, straks, Filip Breugen. Ja. Um, je merkt er nu niet zoveel meer van, maar onderweg hier vanochtend naartoe wel. Ja, nou, een goede beveiliging, daar merk je over überhaupt meestal niet zo heel erg veel van. Maar die is er dan ondertussen wel. Nee, er, er, wordt, er wordt natuurlijk heel veel aandacht aan besteed. Uh, de, sinds we Apeldoorn hebben gehad, weten we dat je ook vooral moet wapenen tegen mensen met auto's en, en andere voertuigen. Dus daar, vandaar die zandzakken die overal hier staan. Hele grote zandzakken met het logo van Venendaal en het jaartal 2012 erop. Dus die kunnen ze binnenkort niet meer gebruiken waarschijnlijk. Maar goed, uh, daarmee worden allerlei zijstraten zijn daarmee afgesloten. Zodat je niet met een auto of, of wat anders door zou kunnen rijden. Ja, want fietsen werden hier vanochtend weggehaald door de politie. Fietsen werden weggehaald, ja. werden sloten werden, werden opengemaakt. Mensen die werden, een auto in de garage hebben staan, ja. die moesten die auto daar uithalen. En Precies. buiten de ringen hier uh, ergens parkeren. Ja, ja. Nou ja, goed, het, het kan tegenwoordig niet anders meer. En we weten natuurlijk in de hele wereld uh, gebeuren, worden dit soort maatregelen genomen omdat ja, de terroristen, mensen die kwaad in de zin hebben... worden ook steeds inventiever. Dus daar moet je proberen tegen te wapenen. Burgemeester Elzinga staat met zijn ambtsketen... om te wachten op de koningin. In november neemt hij afscheid hier als burgemeester. Ooit was hij een van de jongste... zo niet de jongste burgemeester van Nederland. Dat is hij niet meer. Aangezien hij nu met pensioen gaat. <laughs> <laughs> en in Venendaal staan mensen op balkons... in de straten, allemaal in het oranje... getooid te kijken. En uh, dus zelfs de... Uh, de lokale variant van de slagerij van Kampen is even opgehouden met het trommelen. Het is uh, misschien een momentje om ook aan Cor de Hoorde te vragen. Cor, uh, Sven heeft het over de burgemeester die weliswaar binnenkort vertrekt. Maar die vertrekt wel met een grande finale, kun je zeggen. Hè? Autoriteiten houden daar toch wel van. Ja, dat is natuurlijk een, de, de kroon op zijn werk, op, zou je uh, zo kunnen zeggen. Dat, uh, om op die manier afscheid te nemen is natuurlijk prachtig... Uh, Overigens wil ik nog even terugkeren over, over het beveiligingsaspect en zo. Eh, daar wil ik het niet over hebben. Maar voor mij is het toch wel belangrijk, en het is ook prettig toch, om te zien... dat Koningin de Dag nog steeds toch wel een dag is waarop de koningin... leden van de koninklijke familie zichtbaar zijn. Het is een feest waarop de familie zichtbaar is. Bijna aanraakbaar. Althans, sommige prinsen mag je een hand geven. En dat, daarin zijn wij in Nederland toch wel vrij uniek. Maar het, het, geeft, dat... ook, het geeft ook ongeveer aan, uh, heren, dat er een... Uh een, een vacuüm zit in wat je kunt beveiligen. Je kunt alles doen ja. en zoveel mogelijk... 100% beveiliging. Maar ze daar staan gewoon nee, nee. onder de mensen en ze geven handen... Nee. en ze staan tegen de ja. hekken uh, ja. oog in oog. Ja. Ja. Nee, je, je kan niet iets 100% beveiligen. Dat is onmogelijk. Uh, en een heleboel koningshuizen doen het tegenwoordig niet. Die gaan niet meer zo onder het volk, nee. uh, de Britten bijvoorbeeld... Nou, Elisabeth, zou je dit niet zien doen ja. hoor. Eh, en, en, van en, bad in, de in België ook niet. In België, in België ook niet, In nee. België staat, staat de bevolking heel ver van uh, de, de leden van de familie af. tijdens Koningsdag, uh, waarbij het DVD wordt gegeven. Ik bedoel, ja. ze, hier kun je heel dichtbij je, je voorstin toch komen. Ja, en nou, dat, dat vind ik heel bijzonder. En dat zal nu ook blijken in Veenendaal. want de bus is bij de eerste afzetting. Jeroen Bieraert. Binnenkort dus in dit theater voor de lampengiet Circus Beatrix een prolongatie van uh, al die jaren dat ze van een dorpje naar stad gaat, in dit geval van pittoreske Rene aan de Nederrijn naar uh, nou, die groeiende uh, is zaken en ICT stad Veenendaal uh, de voorste auto's van uh, het gevolg uh, hebben zich uh, hier neergezet en daar verschijnt het blauw van de bus boven de samengepakte menigte. Hier aan het eind van de Kerkstraat. Uh, brug over de grift gepasseerd. Het uh, buigt nu af naar uh, de Lampegiet, Jan Hoedeman van de Volkskrant. Ook oud venendaler Wat een grote dag voor dit dorp. van stadsrechten nog steeds niet. Nee, nou, het is inderdaad hartstikke bijzonder... Uh... Ik herinner mij dat uh, Prins Klaus hier ooit het valleibad heeft geopend. Toen was ik zelf nog, uh, om het op zijn feest te zeggen, nog een jochie. Uh, maar verder uh, hebben de Oranjes hier nooit voetsporen uh, gezet. Toch een uh, prestatie van die burgemeester. Om zo dit, dit dorp, ja, dat is het al nog steeds, ja. 69.000 man inwoners zo in het zonnetje te brengen. Nou ja, goed, ik, ik weet niet, het is een samenwerking gebeurd met de Rhenense burgemeester, heb ik begrepen. Die hebben samen een brief gestuurd. Uh, maar ja, voor zo'n zo dorp en voor zo'n stad is Rhenen, is het natuurlijk fantastisch dat uh, je familie hier uh, langs komt. De koningin. Zitten, kijk ja, jullie ook, ook zicht aan Sven. Ze dus komt nu wel heel dicht bij jullie. Ja, ja, zo is het, ze stapt uit de, de voeten. Bus. Ze staat aan onze voeten, maar Matthijs, hij staat er nog dichter bovenop. Ja, ik sta net iets achter de dranghekken... waar mensen een hoge positie hebben gezocht om het te zien. Wat is er nou het geval? Uh, trapjes en uh, stoelen waren verboden hier vanwege veiligheidsredenen. Dus wat moet je dan doen om een goed zicht te hebben? Een balanceerhek. Waar staat u op? Je moet op een nietje gaan staan. Ja, en een nietje, dat is zo'n fietsenbeugel, ja, zo'n fietsenrek. Ja, perfecte plek om uh, bovenuit te staan. Hoe lang houdt u dit vol? Want u staat met de benen wijd op ja, twee van die nietjes te balanceren. Ik denk dat ik net aan het kindergezang kan afluisteren en dan is het uh, klaar. Ja, die kinderen die staan ook al heel erg lang te wachten. Juicht u maar hoor. Ja, nee, dat doe ik niet. Dat u niet op commando. Nou, de mensen wel hier die allemaal een oranje sjerp hebben gekregen... bij het uh, binnentreden van, uh, van de stad. Bij de aankomstroutes werden die uitgedeeld. Oranje sjerpen van de gemeente Veenendaal. Eén spandoek hangt er ook. Spandoek. Uh, oranje op uh, een van de eerste panden die de koningin zag bij aankomst hier... Ondanks crisis in het kabinet heeft Venendaal vandaag... De grootste pret. Nou ja, hij loopt niet echt heel erg <lacht> lekker. <lacht> er is een statement uh, afgegeven. Dat is wat je ziet wat er uh, gezegd wordt tegen de koningin. Verder geen enkele verwijzing uh, naar dat onderwerp waar we het eerder over gehad hebben. Natuurlijk het ongeluk van uh, prins Frizo, zijn afwezigheid en de afwezigheid uh, van Mabel ook. Ik heb ook goed rondgekeken, een paar rondjes gelopen langs het parcours vanochtend in afwachting van de bussen. Om te zien of mensen andere uh, blijken van uh, medeleven bij zich hadden. Bijvoorbeeld die witte bloemen, waar eerder toe is opgeroepen om die te dragen. Nou, die heeft niemand. Dat is uh, kennelijk helemaal niet opgepakt. Um, terwijl ik dit vertel, zie ik nu dat de kinderen eindelijk beloond worden voor hun wachten, want de Obade is begonnen. 500 schoolkinderen die de koningin toezingen. De Obade, dames en heren, is ook een jaarlijks terugkerend fenomeen hier in Venendaal ook als de koningin hier niet op bezoek komt. De koningin is aangekomen bij het theater, hier vlak achter ons, en begint dan haar bezoek aan Venendaal. Het is een feestelijke intocht op dit moment. Uh, maar wij verlaten de koningin even en pakken de draad gewoon dadelijk weer op. Want ze loopt tussen een deinende mensenmenigte, schudt handen, zwaait. En de prinsen in haar gevolg met hun echtgenotes doen hetzelfde. Jan van der Putten, jij hebt, uh, hebt ander nieuws. En misschien ook wel iets van dit nieuws. Maar we gaan eerst even langs de reclame: Radio 1 en de strijd om de kampioenschouw. Jaargang 2012. Van de tweede paal. Daar is Douglas die komt. Oh, maar de redding komt van Bier. Het publiek staat op de banken. Het is 2-1 voor Ajax. De allerlaatste kant. Volgt de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Spannend blijft het tot de laatste seconde van deze wedstrijd. Luister, Radio 1. Ajax is blij. Maar groot feest is pas later. Het nieuws van alle kanten. Alleen vandaag nog en alleen bij Carglass, gratis ruiterwissels van Bosch bij een sterreparatie of fruitvervanging. Maak voor middernacht een afspraak op 088-0406-406 of op carglas.nl. Carglas repareert. Carglas vervangt. De gemeente Den Haag zet een oud vrouwtje uit huis voor de bouw van een nieuw kantoor. En daarbij gebruiken ze natieverordeningen. De buurtbewoners zijn verbijsterd. De Slag om Nederland. Vanavond 5 vooraf 9 bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. 12 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Koninklijk gezelschap in Veenendaal voor deel 2 van de viering van Koninginnendag. Populariteit Beatrix opnieuw gestegen. En Tsjechische president zegt bezoek aan Oekraïne af. Koningin Beatrix en haar familie zijn aangekomen in Venendaal voor deel 2 van de viering van Koninginnedag. Vanochtend was het gezelschap ruim anderhalf uur in Renen. De leden van de koninklijke familie brachten daar onder meer een bezoek aan het Oude Raadhuis en de Laatgotische Cunera-kerk. Er waren allerlei activiteiten waar de Oranjes aan mee konden doen. Een paar